9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Ierse politie heeft in een dorp ten westen van Dublin een bom gevonden. De vondst valt samen met het bezoek van de Britse koningin Elisabeth aan Ierland. Dat begint vandaag in Dublin. De bom zat verstopt in een bagageruimte van een bus. Hij is door militairen onschadelijk gemaakt. Het vierdaags bezoek is omgeven met zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Noord-Ierse militanten hebben met aanslagen gedreigd. Koningin Elizabeth is het eerste Britse staatshoofd dat de Ierse Republiek bezoekt. Haar voorouder, King George V., bezocht Ierland in 1911. Maar toen hoorde het land nog bij het Verenigd Koninkrijk. Het gaat weer beter met bankverzekeraar SNS Reaal. In het eerste kwartaal van dit jaar werd 21 miljoen euro winst gemaakt... terwijl in het vorige kwartaal nog ruim 320 miljoen verlies werd geleden. De slechte resultaten van het vorige kwartaal hadden vooral te maken... met de verliezen van SNS Reaal op de vastgoedfinanciering. Het bedrijf stoot die tak binnenkort helemaal af... en dan kan het ook de staatssteun gaan afbetalen. SNS is een van de banken die in 2008 steun kregen. In totaal zo'n 750 miljoen euro.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 Dat het weer nog bewolkt vooral in de noordelijke helft van het land wat regen... en vanmiddag geleidelijk droger in het zuidwesten ook zon. Het wordt 14 graden op de wadden tot 17 in het zuiden. Morgen wat warmer, een graad of 19. ANWB Verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspit met veel ongelukken. In totaal staat er nu nog 240 kilometer file. De langste file staan rond Utrecht en Den Haag. Zoals vanuit Den Haag op de A4, van Den Haag naar Amsterdam... voor knooppunt Prins Klausplein, 6 kilometer. Komt er een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht... daardoor zijn er bij Prins Klausplein twee rijstroken dicht bij Voorburg. Het veroorzaakt 4 kilometer file, de andere kant op... dus vanuit Utrecht tussen Blijswijk en Voorburg, 13 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen Delft-Zuid en knooppunt Ippenburg... 7 kilometer, heeft natuurlijk ook daar weer mee te maken...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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Shell moet onmiddellijk weg uit Syrië. Dat vindt IKV Pax Christi. Ze protesteren straks tegen de aanwezigheid van het bedrijf. En dat doen ze in onze uitzending, later ook in Den Haag. Maar gaan eerst naar de smeergeldaffaire rond Philips in Polen. Philips medewerkers worden in Polen verdacht van het systematisch omkopen van ziekenhuisdirecteuren. Drie oud-directieleden van Philips moeten zich voor de rechter verantwoorden komende maand. Het Jan Dennekamp is in Polen geweest en heeft de zaak onderzocht. Hij sprak tijd de kroongetuige die zelf jarenlang ziekenhuisdirecteuren omkocht. Ik was een van de belangrijkste of een van de grootste contractpartners, handelpartners handelspartners van Philips hier in Polen. Ik heb in die vier, vijf jaar... Dat ik in Philips apparatuur heb gehandeld, heb ik voor 50 miljoen zloty aan apparatuur verkocht. Dus dat is ongeveer 12,5 miljoen euro. En de kroongetuige vertelt ook dat het gebruikelijk was dat hij ziekenhuisdirecteuren bij de levering van apparatuur steekpenningen gaf. Dank wel wat. Ja, en dat gebeurde dan via medewerkers van Philips Polen gert Dirk Kamp ligt uit waarom juist die directeuren werden omgekocht. Nou, die ziekenhuisdirecteuren gaan over de aanschaf van uh, nieuwe apparatuur. En stelden dus ook die eisen op waaraan die apparatuur moest voldoen. Nou, en in ruil voor steekpenningen manipuleerden de directeuren die aanbesteding zo... dat eigenlijk alleen Philips apparatuur daarvoor in aanmerking kwam. Dus de concurrentie werd eigenlijk bij voorwaarts al uitgesloten. En er zijn ook bewijzen dat de corruptie niet alleen toe te schrijven is aan lokale tussenpersonen. De verklaringen van de getuigen in het uh, dossier die zeggen uh, dat Philips hier wel bij betrokken uh, was. Uh, bijvoorbeeld de Philips-directeur voor uh, Zuid-Duitsland verklaart dat er een steekpenning een potje was bij Philips waaruit dit soort zaken ja. werden uh, betaald. En uh, de getuigen die wij hebben verklaard de tussenpersoon uh, die wij hebben gesproken, die tussenpersoon die verklaart dat hij zelfs in één geval zelf met de auto naar Praag is gereden... om bij de Philips-vestiging in Praag het geld in cash op te halen. We zijn natuurlijk benieuwd naar de reactie van Philips. Gertjan heeft ze om een reactie gevraagd. Het proces loopt nog, dus zolang dat proces loopt... wil Philips niet op de details ingaan. Wel staat in het jaarverslag van Philips... dat men zelf een, de kwestie rond Polen onderzoekt. Dus men is ook een eigen onderzoek gestart. En dat komt omdat Amerikaanse autoriteiten hun in de nek heigen. De Verenigde Staten heeft Philips inmiddels om opheldering gevraagd... want de vestiging van Philips Medical is daar gevestigd. En in Amerika zijn ze ook beursgenoteerd. En dat kan gevolgen hebben voor het bedrijf. Op NOS.nl is het hele interview met de kroongetuigen te zien en te horen. Bijna tien over negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hij leek even een geducht tegenstander te kunnen worden... voor president Obama bij de presidentsverkiezingen van 2012. Donald Trump, de steenrijke republikeinse zakenman. U weet wel met dat haar...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 Donald Trump, hij doet het dus niet, wordt geen presidentskandidaat in de Verenigde Staten. Het is tien minuten over negen. Wij gaan eventjes naar uh, Groot-Brittannië. Want daar waar iedereen bang voor was, is gebeurd. Twee bommeldingen in Dublin, in Ierland, vlak voor het bezoek van de Britse koningin Elizabeth. Onze correspondent Arjen van der Horst, uh, daar hebben we nu contact mee. Arjen, wat is er gevonden? Ja, de eerste bom werd gevonden bij een hotel in Maynooth. Dat is een uh, stadje even ten zuiden van Dublin. Een, een, een bom gevonden in een bus. Het was een geïmproviseerde bom, maar geen vals alarm dus. In een bus die op weg was naar Dublin, zaten 30 personen aan boord. Nou, het viel dus op, het leger werd ingeschakeld, de explosieve opruimingsdienst is in actie gekomen. en Die heeft de bom inmiddels onschadelijk gemaakt door een gecontroleerde uh, explosie. En een enkele minuten geleden kregen we een tweede melding uh, waar het Ierse leger op af is gegaan. Er is een verdacht pakketje gevonden in een wijk in het westen van Dublin. Uh, weten niet of dat ook een echte bom is of niet, uh, zoals bij de vorige. Maar ze nemen het in ieder geval heel serieus... en waarschijnlijk wordt dit pakketje ook gecontroleerd tot uh, ontploffing gebracht. Dus ja, waar de Ieren een beetje bang voor waren... gebeurt dus uh, net een paar uur voordat uh, de Queen zal aankomen in Ierland. Ja, je zei dit eerder deze uitzending al, Arjen. Veel uh, Ierse splintergroeperingen roeren zich... en hebben dus inderdaad nu ook actie ondernomen. Gaat het bezoek van de Queen nog wel door? Ja, is de grote vraag natuurlijk. Uh, de, de neiging is natuurlijk niet, want dit bezoek is juist bedoeld... als een symbool en gebaar van verzoening tussen Ierland... In en nu laat je dat niet zomaar ontregelen... door een paar kleine splintergroepen uit Noord-Ierland... die weliswaar bijzonder gevaarlijk zijn... maar niet grote steun genieten in Ierland of uh, Noord-Ierland zelfs. Dus uh, de, de queen kennende is dat toch iemand die, uh, de recht, die de rug stijf houdt... en gewoon doorgaat met dit bezoek. Maar goed, dat kan misschien dus veranderen... als we meer van dit soort meldingen krijgen... of daadwerkelijk bommen die afgaan. Ja, Dat kan een hele andere dimensie geven aan dit staatsbezoek. Voorlopig is het dus nog niet afgezegd. Arjen van der Horst over het bezoek van de Queen aan Ierland. Ik zei het al even: Shell moet Syrië uit, vindt de IKV... en daarom wordt er in Scheveningen gedemonstreerd straks. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Eerst naar Helene de Geest. Het was heel druk. Hoe is het nu, Helene? Het is nog steeds heel druk. Er staat nog bijna 200 kilometer filevalproblemen in de buurt van Den Haag. Komt allemaal door een ongeluk op de A12 bij Voorburg van Den Haag naar Utrecht. De weg is inmiddels vrij. Er staat nog wel file voor Prins Klausplein op de A12 van 3 kilometer. De andere kant op de zogenoemde kijkersfile, die is zelfs 12 kilometer. Op de A13 is het verkeer daardoor vastgelopen van Rotterdam naar Den Haag... 8 kilometer voor Prins Klausplein... Uh, ook in beide richtingen overigens. En uh, ook op de A4 is het daardoor druk voor knapend Prins Klausplein 6 kilometer. Dan nog eventjes naar het zuiden van het land, want daar zijn grote problemen op de A58. Ook in beide richtingen. Van Breda naar Eindhoven 9 kilometer bij Oorschot door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. De andere kant op richting Tilburg is de weg zelfs helemaal dicht door een ongeluk. Het levert 5 kilometer file op en de weg is dus dicht tussen Oorschot en Moorgestel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. IKV Pax Christi vindt dus dat Shell onmiddellijk moet stoppen met zijn activiteiten in Syrië. Wordt gedemonstreerd straks bij het Circus Theater in Scheveningen. Waar Shell de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt. Nu aan de telefoon van IKV Pax Christi, Egbert Wesselink. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet Shell helemaal verdwijnen, helemaal stoppen in Syrië met de activiteiten, vindt u? Nee, ze moeten hun activiteiten opschorten. Shell is een bedrijf dat zegt dat het de mensenrechten wil bevorderen. Dat doen ze in allerlei landen weer op hun uh, uiterste best voor. hier, Chinië staat nu uh, op een traesprong. Op een, op een dat gaat tussen menselijke waardigheid en mensenrechten of onderdrukking en, en, en, en moord, marteling en dood, wat, wat de regering het volbiedt. En Shell kan daarbij niet totaal zijn. Als het zegt en mensenrechten dat willen bevorderen, dan moeten iedere banden met de regering uh, voorlopig opschorten. En dat betekent een activiteit uh, voorlopig staken. Maar goed, Shell staat daarin. Uh, kan ik mij zo voorstellen: niet alleen meneer Wesseling, waarom richten u pijlen op dit bedrijf? Nou, wij zijn toevallig een Nederlandse organisatie. En Shell is een Nederlands bedrijf en een van de grootste investeerders in, in Syrië. Maar we vinden dat het voor alle bedrijven moet gelden. We gaan ook naar andere ondernemingen toe. Hmm. Totaal is ook belangrijk in. Uh, in uh... In Syrië. Maar goed, als zo'n bedrijf vertrekt, of in ieder geval zijn activiteiten opschort... dat raakt toch ook de bevolking van Syrië? Nou, er is maar één ding wat de bevolking van Syrië raakt. Dat zijn de, de granaten van, uh, van het leger. Maar daar gaat het volk nog dan... economisch gezien last van hebben. Nee, als je de activiteiten opschort, dan gaat het land. Op dit moment staat de economie zo'n zo beetje stil... omdat er een burgeroorlog aan de gang is. Mm -hmm. uh, en we zeggen niet dat Shell daar alles moet ophouden. We zeggen dat uh, Shell... Zolang de zaak niet uh, een beetje blijvend weer, weer, weer redelijk gaat, hè? dat er niet meer op de mensen geschoten wordt, mensen niet meer gemarkt wordt enzovoort, dat ze hun activiteiten moeten opschorten. Daar okay. gaat de economie van het land nog nou niet kapot van. En nu gaat u gaat in ieder geval aan de poort uh, kloppen bij het Theater, waar de aandeelhouders samenkomen. Uh, ja. Wat gaat u daar doen verder? Een beetje, uh... We gaan daar uh, de aandeelhouders informeren over de toestand. Okay. En over de business principles van Shell, die prima zijn, maar waarvan we dan dus gaan vragen: dat de aandeelhouders in Shell vragen om die dan ook uit te voeren in Syrië. U gaat ze even bijpraten, begrijp ik. Zo is het. Oké, okay. nou uh, succes ermee. Egbert Wesseling van IKV Christi. Niet alleen seks- en corruptieschandalen achtervolgen Silvio Berlusconi. Italiaanse premier heeft er nu ook een gevoelige politieke klap bij gekregen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is zijn partij, Volk van de Vrijheid, de grote verliezer. En daar had Berlusconi niet op gerekend. Correspondent Bas Mesters vertelt hoe groot de schade voor hem is. De schade is vooral heel groot in Milaan. De stad, zeg maar, de vesting van Berlusconi, de thuisstad van Berlusconi. Hij had de lokale verkiezingen in Milaan uitgeroepen tot een referendum over zijn persoon... Hij had zelfs zichzelf op een lijst gezet, zodat ook op hem gestemd kon worden... Maar de zittend burgemeester en ook Berlusconis kandidaat Letizia Maratti is uh, onverwacht niet in de eerste ronde herkozen. De kandidaat van Centrum Links heeft zelfs 48% van de stemmen gehaald en Moratti maar 42%. En die twee zullen in een tweede ronde over twee weken moeten uitmaken wie de meerderheid haalt en dus burgemeester kan worden. Hmm, als het dan een persoonlijk referendum is geworden, wat betekent die uitslag voor Berlusconi? Want het zijn de eerste verkiezingen sinds uh, de Rubygate, hè? Ja, inderdaad. Dat is het hele belangrijke van deze uh, verkiezingen. Um, Berlusconi wilde juist de kiezers mobiliseren tegen de rechters. Een overwinning zou hij hebben gepresenteerd als een soort vrijspraak door het volk. Maar dat is dus niet gekomen. Er is dus duidelijk sprake van afbrokkeling van zijn steun. Twijfel bij de aanhangers in de stad waar hij al twintig jaar alles in handen heeft. En dat is dus zeer zorgwekkend voor hem. Dat zijn thuisbasis niet eens meer bereid is om in grote meerderheid voor hem te stemmen. Ja, wat zegt hij daar zelf over? Uh, officieel nog niks. Maar volgens uh, Kringen rondom hem zou hij furieus zijn. Hij zou hebben gezegd dat extreem links heeft gewonnen. Pas vandaag zal hij een officiële reactie geven... en zijn coördinator van zijn partij, Dennis Verdini... die zei dat het, het dat hele slechte resultaat echt onverwacht is... en dat men hoopt dat men het nog kan repareren in een tweede ronde. Er zal een keiharde campagne aankomen de komende twee weken... In de hoop de schade te herstellen, wat zouden verder de gevolgen kunnen zijn? Wat staat er op het spel als het bij de tweede stemronde misgaat? Ja, boven alles staat op het spel de coalitie met de Lega Nord, die zijn regering steunt en al heel lang steunt. Uh, Lega Nord leider Umberto Bossi die uh, heeft nog niet gereageerd. Uh, hij zal vandaag ook reageren. Maar een andere partijgenoot van uh, Bossi zei al: deze uitslag is echt niet goed voor de coalitie. Uh, maar het gaat om een eerste beoordeling. We wachten nog tot uh, over 14 dagen. Maar als dat slecht gaat, dan, dan kan het best zijn dat de Lega Nord zegt... we hebben nu zoveel wetten moeten uh, goedkeuren die we eigenlijk niet wilden goedkeuren. En denk maar aan die wetten die precies op Berlusconi waren toegeschreven. Misschien dat ze gaan zeggen, nu is het genoeg. Het is te riskant om nog langer met Berlusconi door te gaan. Want ook de Lega Nord heeft verlies geleden. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat die partij verlies leidt... omdat ze Berlusconi zo lang blijft steunen. Over de nederlaag voor Silvio Berlusconi. Maar er komt dus nog een tweede ronde en de campagne naartoe zal hard worden. Dan nog even naar Amsterdam, want tenor saxofonist Ferdinand Provel... heeft in het Bimhuis in Amsterdam de Boy Edgar Prijs gekregen. De belangrijkste jazzprijs in Nederland. Provel is een inventief muzikus, al dus de jury. Opmerkelijk veel goede saxofonisten zijn door Provel geïnspireerd en opgeleid. En zoals elk jaar mochten we naar een speciaal programma samenstellen... voor de avond van de uitreiking. Uh, mijn naam is Ruud van Dijk. Ik ben adjunct-directeur van het Consortium van Amsterdam, hoofd van de jazzafdeling daar. Uh, ik ken Ferdinand sinds 1963 of 64, toen hij het Loosdrecht Jazzfestival won. Ik ken hem als uh, collega sinds uh, halverwege de jaren 70 aan allerlei consultoria. Als ik ze snel moet opnoemen, is Rotterdam, Den Haag, uh, Hilversum en Amsterdam. En ik...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 Ik even eigenlijk mijn bril opzetten. Even kijken hoor. Nou, bijvoorbeeld uh, dit met Ruud Jacobs. Met uh, even kijken hoor. Met Sanne van Vliet en uh, hier Joost Patokke natuurlijk.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 Op mijn leeftijd weet je nog wie die omroepster was en zo, maar die zingt fantastisch goed. Heel leuk ook. Piano speelt ze erbij. En Ferdinand die voelt zich niet te groot om, om daarom mee te doen, terwijl hij met alle grootte de aarde heeft gespeeld. Kerdinand, Paul samen met de big band van het conservatorium in Amsterdam. En misschien heeft u hem herkend. Die laatste stem, Joop van Zel, oud-NOS-journaallezer en jazzliefhebber. De reportage was van John Sarbach. Het gezinsrapport 2011 van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt vanmiddag pas gepresenteerd. Maar Mark Robin Visser had het al vanochtend... en verdiepte zich om het maar eens proefondervindelijk te ervaren... in het uh, laten opstaan aankleden ontbijt erin drukken en naar school brengen van de kinderen. Hoe is het je bevallen? Ja. Nou, het was hartstikke gezellig. Dat waren de kinderen van Wendy en Hans, waar ik vanmorgen was. En Wendy en Hans hebben twee dochtertjes van vier en twee jaar oud. En die konden zich een au-pair veroorloven. Dus die au-pair heeft vanochtend de kinderen naar school gebracht. Maar ja, niet, lang niet alle ouders kunnen zich natuurlijk een au-pair uh, veroorloven. En het blijkt ook uit het rapport van het uh, Cultureel Planbureau ja, dat er steeds meer stress in de gezinnen is. Dat ouders vooral het combineren van werk en opvoeding, dat die dat lastig vinden. Nou is het hier bij de school waar de kinderen naartoe gebracht zijn... inmiddels pauze. De jongsten zijn aan het spelen. En er staat hier nog een moeder van het uitzicht te genieten. U heeft hier ook een koter? Ja, ik heb hier een dochter op school, maar die zit in groep 3. Dus die is op dit moment niet uh, aan het buitenspelen. Hoe gaat het bij u in het gezin? Ja, part-time werken en inderdaad wel regelen. En daarna schoolse opvang. En ja, dat loopt op zich prima. Maar er moeten natuurlijk geen mensen ziek worden of bijzonderheden zijn. Dat hoorde ik vanmorgen ook al, als er dan iets misgaat... het kind moet naar de EHBO of zelfs kleinere dingen... de jas is zoek of de sleutels zijn weg en dan valt de planning in duigen. Ja, het is ook wel een kwestie van, van de tijd voor dingen nemen. En als je het dan goed kan organiseren, dan, dan lost dat zich ook wel op. Maar ja, als er zieken zijn of bijzondere dingen, dan is het ja. soms wel eens een probleem. Maar over het algemeen vind ik het heel goed te doen. Ja. Maar ik werk niet fulltime, dus dat geeft ook wel weer wat meer lucht. Ja. Oh god, nu krijgen we hier ook stress, want u staat hier met de fiets midden op straat en er moet een auto langs. Zou dat een gestresste vader zijn? Nou, zo ziet hij, u... U zo ziet hij er niet zo uit. Gaat u gang. Zo ziet hij er niet uit. Hoe ziet een gestresste vader eruit? <lacht> nou, dat weet ik eigenlijk niet. <lacht> Toch wel leuk zo'n rapport, hè, over het moderne gezinsleven. Ja, ik vind het een beetje een open deur, want ja. het zijn natuurlijk <lacht> dingen die, die al lang bekend zijn en uh, ja... Aan de andere kant vind ik het wel heel goed dat je, dat je gewoon beide kunt blijven werken. En dat geeft natuurlijk toch ook wel veel voldoening en, en plezier in het gezinsleven. Nou, fijn dat u eventjes dit met mij wilde bespreken. Wat gaat u nou doen? Ik ga nu naar mijn werk. Oké, okay. ja. aan het werk, aan de slag. Okay. Ser, en dat rapport, dat wordt straks vanmiddag, uh, vanaf twee uur begint er een symposium in Den Haag. En dan wordt het uh, vanmiddag om vier uur officieel gepresenteerd. Maar dan hebben wij het vast even besproken, Marcel en Lara. Heel al goed. goed. Je was er vroeg bij, Marco, op in Vissen. Dat heb je redelijkst. Bestendig uh, gedaan vanochtend. Goed gepland ook. Tot morgen. Ja. Drie minuten voor half tien. Nog even naar uh, gps-zenders in dure sieraden en horloges. Het zou een manier kunnen zijn namelijk om het aantal overvallen in ons land te verminderen. Minister Opstelte van Justitie vindt het aantal overvallen nu onaanvaardbaar hoog. Er moet wat gebeuren. Dan komen er speciale politieteams en een landelijke officier van Justitie en dus die lokjuwelen. Gps-zendertjes.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 minister opstelt, was dat. Hij was in gesprek met verslaggever Lars Geert. Half tien, einde van dit NOS Radio 1. morgen tot 6 uur, zijn Lara en ik weer hele dag nieuws op Radio 1, om te beginnen bij Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven. Dag Marcel, goedemorgen. Die zeespiegel die blijft maar stijgen, uh, blijkt uit de laatste berekeningen die gisteren naar buiten zijn gekomen. Wat betekent dat eigenlijk voor onze eigen Delta-commissie? De voorzitter van die commissie hebben we nog niet aan het woord gehoord. Zometeen wel, Wim Kuiken, is dat en met hem ga ik praten. En we maken ons enorm druk over de Grieken en de Portugezen en uh, met de schuldsanering in Europa. Maar we vergeten gemakshalve dat in, Euro in Amerika de teller inmiddels op ruim 14 biljoen dollar schuld oh. staat. En dat is meer dan van de wet mag en dus gaan ze de wet nu een beetje oprekken. Oh ja, zo doe je dat. Zo ja. doe je dat, maar eerst de vraag is of dat uh, wel zo Handig is met het oog op de wereldeconomie. En de musical bestaat 50 jaar in Nederland. Eigenlijk Joepie. 51 jaar, maar we doen alsof het 50 is. Want ze vieren het dit jaar voor 50 jaar. In goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws, Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. In Ierland zijn bommen gevonden vlak voor het begin van het staatsbezoek van koningin Elisabeth. Er zaten explosieven in een bus ten noorden van Dublin. En in een tweede verdachte pakket in Dublin blijkt ook een bom te zitten. Dat horen we net van onze correspondent. Bank en verzekeraar SNS Real maakt weer winst. 21 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. En het kwartaal ervoor, eind vorig jaar, was er nog 320 miljoen verlies. SNS Real stoot zijn vastgoedtak af en gaat staatssteun terugbetalen. Konijnen en andere knaagdieren zitten vaak lang in het asiel. De vraag naar die dieren daalt, zegt de dierenbescherming. Mensen komen vooral voor honden en katten. Volgens de dierenbescherming komt dat... doordat je knaagdieren ook kunt kopen in bijvoorbeeld tuincentra. En het tv-portret van prinses Maxima is bekeken door 2,6 miljoen mensen. Volgens de NOS is daarmee het best bekeken koninklijk portret in jaren. Maxima is vandaag jarig, ze wordt 40. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. B Verkeersinformatie... Het is nog steeds druk bij elkaar, staat er nog 130 kilometer file. Problemen zijn er vooral in de buurt van Den Haag, op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam, voor knooppunt Prins Klausplein, 4 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk dat op de A12 gebeurde, daar rijdt het inmiddels richting Utrecht behoorlijk door. De andere kant op nog niet op de A12, van Utrecht naar Den Haag nog 12 kilometer tussen Blijswijk en knooppunt Prins Klausplein. De A13 is ook vastgelopen voor knooppunt Prins Klausplein vanuit Rotterdam. 10 kilometer staat er. Die file begint al bij de Afrit Bergman en Rode Reis. Dan even naar het zuiden van het land op de A58 van Breda naar Eindhoven. 4 kilometer bij Moorgestel. Komt er een ongeluk, daar is de weg weer vrij. Dat geldt niet voor de file aan de andere kant van de vangrail... want daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd. Dat is dus van Eindhoven naar Tilburg. De file tussen Best en Moorgestel is daardoor 6 kilometer geworden. De linkerrijstrook is daar dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De zeespiegel stijgt sneller dan verwacht. Werk aan de winkel dus voor de Delta-commissie. De teller staat nu op ruim 14 biljoen dollar. Ik heb het over de staatsschuld van de Verenigde Staten. En nog altijd loopt die steeds verder op... terwijl dat volgens de wet niet meer mag... Andere wet, de wet om criminelen in de horeca op te sporen. De Bibop is te ver doorgeschoten, vindt Horeca Nederland. En het ochtendumeur van Diederik Ebbing. Het is vier minuten over, half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Ja. Martijn Grimiers is vanochtend in Utrecht. Het is vandaag Idaho, de internationale dag tegen homofobie. Maar wat betekent zo'n dag nog als je, zoals Hans en Tom... bent weggepest uit je huis in Leidse Rijn? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Nieuwe cijfers gisteren over de stijging van de zeespiegel. Nadat de Verenigde Naties het in 2007 nog hielden op een stijging tussen de 25 en 76 centimeter tot het jaar 2100... verwachten wetenschappers nu een stijging tot maximaal 1,60 meter. De vraag is wat dat voor ons land betekent en voor het werk van de Delta Commissie. Delta Commissaris Wim Kuiken. goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat voor uw werk? Dat wij uh, hard door moeten gaan met ons uh, voor te bereiden op uh, de toekomst om dit land veilig te houden. Neemt u die cijfers van 1,60 meter serieus? Nou, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Uh, uh, heel veel verwachtingen worden er uitgesproken. Iedereen houdt ook steeds een slag om de arm, omdat er heel veel onzekerheden zitten. Uh, uh, waar wij rekening mee houden is uh, wat we meten. He, we meten ongeveer 2 centimeter per 10 jaar dat de zeespiegel stijgt. Ja. Dat houden we heel goed in de gaten. Ja. en Wij werken met scenario's, natuurlijk, mogelijke toekomsten. Daar gebruiken we de KNMI-scenario's voor. Dat is een uh, zeer gerenommeerd instituut, uh, onze eigen KNMI. Um, en die scenario's worden iedere vier, vijf jaar uh, geactualiseerd. Ja. En daar gaan we nog uit van een maximale stijging van 85 centimeter in het eind uh, van deze eeuw. Ja. Terug naar mijn vraag, neemt u dan dat cijfer van 1,60 meter serieus? Um, nou nee, op dit moment gaan wij uit van het scenario van de KNMI. We doen het nuchter. We kijken in Nederland heel nuchter naar uh, wat wij in ons eigen systeem meten. Ja. En dit zijn dus allemaal uh, berekeningen en verwachtingen waar iedereen ook een slag om de arm houdt. En ik ga ervan uit dat het KNMI over een paar jaar weer met geactualiseerde scenario's komt en daar gaan we dan weer mee verder. Juist, dus die 1,60 meter, daarvan zegt u vooralsnog... Uh, interessant, maar met veel, uh, met veel onzekerheden omkleed. Ja, dus u neemt dat cijfer op dit moment niet zo serieus? Ik neem het niet zo serieus dat ik daar nu allerlei voorstellen voor het kabinet uh, uh, op ga aanpassen. Stel nou dat het toch waar blijkt te wezen. U, u rekent dus met andere cijfers en u bent bezig om op een aantal plaatsen de dijken op te hogen... ...en te zorgen dat we geen natte voeten krijgen hier. Zijn we er dan wel klaar voor? Ja, we hebben in Nederland, uh, dat is bekend, hè, hebben een hele goed beveiligde... ...sommigen zeggen de best beveiligde delta in de wereld, dat moet ook omdat we voor een groot deel overstroombaar zijn... en natuurlijk heel veel geld verdienen in dat lage deel in de delta. Uh, dus we zijn heel goed voorbereid. We hebben de delta werken achter de rug. We bereiden ons nu voor op de toekomst... omdat iedereen weet en ook meet dat er dingen in het klimaat veranderen. Maar we doen het op een manier dat we kunnen meebewegen met wat we meten. Dat heet adaptief, hè? dus we passen ons aan. Aan de kust betekent dat bijvoorbeeld dat we goed meten hoe de zeespiegel stijgt. En als het nodig is... ...meer zand voor de kust leggen. Dat ja. klinkt, klinkt heel simpel, ja. maar dat is toch de beste manier van verdediging, namelijk de aanval. Juist. <laughs> goed. Uh, de commissie Veerman, de Delta-commissie, die had het over 1,2 tot 1,6 miljard euro per jaar... ...dat erbij zou moeten om ons goed te beschermen tegen dat water. Als nou inderdaad die nieuwe cijfers blijken te kloppen, moet er dan niet een enorme smak geld bij? Nou ja, ook hiervoor geld. We stoppen nu heel veel geld in de beschermingsprogramma's waar we nu mee bezig zijn... Wat ik als Delta-commissaris doe onder leiding van staatssecretaris ATSMA is ons voor te bereiden op de periode daarna. Dus alle dingen die wij nu voorbereiden met elkaar zijn gericht op de periode na 2015, 2020. Ja. En dan zal wel blijken hoeveel geld je nodig hebt voor die maatregelen. Het ja. is nu veel te vroeg om te zeggen we hebben x miljard nodig. Er is geld, hè, dat ja. is ook heel goed, er is structureel geld. Ja. En we zullen tegen die tijd wel zien hoeveel dat uh, echt moet zijn. Ja, regeren is vooruitzien, dat weet u ook. Want u bent ooit de hoogste ambtenaar geweest uh, van uh, het ministerie van Algemene Zaken. Dus de rechterhand van de premier, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dan weet je ook dat je niet helemaal met een blinddoek op voor uh, de, uh, de toekomst in kan kijken. Nee, maar want dit kabinet zorgt ervoor dat er middelen zijn voor veiligheid. Van links tot rechts in het politieke spectrum is men voor de veiligheid van dit land. Voor de fysieke veiligheid van dit land. Ja. En als de uh, maatregelen nodig zijn, dan worden die echt genomen. Daar kan ik echt van op uit. Goed, ik kan me nog levendig herinneren dat het niet alleen uh, de conclusie was van de commissie Veerman... dat we op de zee moesten letten, maar ook op de rivieren. Want die kunnen ook makkelijk ja. buiten hun oevers treden. Nou, als je naar, ja. naar buiten kijkt, toevallig regent het vandaag. Maar de afgelopen weken, ja. die rivieren hebben er nooit zo laag gestaan. Nou, dat is niet helemaal waar. Ook droge periodes komen eens in de zoveel tijd voor. 2003 is een heel droog jaar geweest, 1976. Ook hier is de verwachting dat met het veranderen van het klimaat... de extreme, dus meer hoogwater ook in de rivier... maar ook meer laagwater, meer droogte, uh, meer zullen voorkomen. En ook daar zal het Delta-programma, waar ik de regie over voer... een antwoord op moeten geven. Hoe kunnen wij zorgen dat als die rivier op sommige perioden laag is... en misschien wat frequenter dan we nu gewend zijn... Ja. hoe zorgen we dan dat dit land uh, ook economisch gezien door kan gaan? Omdat dan enerzijds het westen kan verzilten. Daar zit heel veel agrarische industrie. En die moet voedwater water hebben. En anderzijds de scheepvaart bijvoorbeeld last heeft van een lage, lage rivier. Dus wij proberen maatregelen voor te bereiden... ook voor die situatie in de toekomst. Maar het klimaat verandert niet van jaar op jaar. Nee. Het klimaat verandert in periodes die je kan meten van 30 tot 40 jaar. Ja. Maar goed, u zegt, wij proberen maatregelen te nemen voor die rivieren, zodat de boten nog kunnen varen en de boeren nog uh, nee. kunnen landbouwen, zou ik maar ja. zeggen, verbouwen ja. op hun land. Ja. Wat voor maatregelen zijn dat dan? Nou, het gaat dus om de verdeling van het water. Het water het is vrij simpel, hoor, in een de delta. Het water komt uh, binnen met de rivier bij Lobit, en bij de Maas natuurlijk in Limburg, en gaat er weer uit uh, bij de zee of in het IJsselmeer. En daartussen gebeurt ongelooflijk veel. Ja. En da daar moet je, dus de manier waarop je je water verdeelt, je vasthoudt uh, of eerder wegwerkt... Altijd hoog is, daar moet je maatregelen op treffen. Dus, eerder, dus meer, meer sluizen, meer uh, waterkeringen, zal ik maar zeggen, om te zorgen dat dat water ook vastgehouden kan worden nee, ja, als het of, staat. Andere, of een andere manier van het, van het vasthouden van water, daar zijn we nu de studies over aan het doen. Het IJsselmeer is daar een relevant onderdeel in, maar er ja. zijn meer mogelijkheden. Uh, ja. ook, ook in de industrie zelf zijn innovaties aan de gang. Dus we bereiden ons ook op die toekomst voor. Goed, en wanneer horen we daar de, uh, het antwoord? Nou, het het, het Columbus? Nou ja, het Eiffel Columbus zult u niet krijgen, maar maar het mooie is dat, dat is weer, ieder, ja, maar... jaar, uh, ieder jaar komt er een Delta-programma... Wat, uh, wat ik voorstel aan het kabinet... wat door ja. staatssecretaris Atma wordt uh, behandeld uh, in, de, in het kabinet en in de Kamer. Ja. En ieder jaar kan dus iedereen meelezen wat de voortgang is... en wat de nieuwe inzichten zijn voor de veiligheid van onze Delta. En wanneer komen de nieuwe inzichten? Dit jaar? In september, de derde dinsdag. Bij Prinsjesdag horen we dat dus. Ja. En voorlopig neemt u die cijfers van 1,60 meter dus niet serieus. Dat is in ieder geval de conclusie van dit gesprek. Voorlopig lees ik ze en denk ik, daar zit veel onzekerheid aan. Wim Kuiken, Delta Commissaris. Ik dank u wel. Dank u. Ranking the news. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De aartsbisschop van Napels heeft verordoneerd... dat mafiosi geen kerkelijke begrafenis meer mogen krijgen... en ook geen getuigen meer kunnen zijn op een kerkelijk huwelijk. Kan een aartsbisschop dat zelf beslissen? En heeft de kerk daar geen algemeen geldende regels voor? Rick Torfs is hoogleraar kerkelijk recht... aan de katholieke universiteit van Leuven en die heeft het antwoord. Er zijn inderdaad algemeen geldende regels in de kerk... Uh, Vooral over de uitvaart uh, wordt duidelijk gezegd dat uh, normaal gezien ieder gelovige daar recht op heeft. Er zijn wel uitzonderingen in Kanon 1184 van het kerkelijk wetboek. Uh, Manifeste zondaars worden uitgesloten, ook mensen die echt ergernis geven. Maar wie dat zijn wordt in beginsel uitgemaakt door de pastoor. En als hij twijfelt, mag hij het aan de bischop vragen. En wat de bischop dan zegt, moet door de pastoor worden gevolgd. Natuurlijk als die pastoor slim is, vraagt hij niet al te veel aan de bischop en gaat hij voort op zijn eigen gezond oordeel. Ook de getuigen voor het huwelijk, ja, als ze gewoon katholiek zijn en niet al te veel ergernis geven, lijkt dat meer dan voldoende. En dus niet al te veel vragen, laat het maar over aan de pastoor en aan de gelovigen zelf. Aldus Rick Dorfs, hoogleraar kerkelijk recht aan de katholieke universiteit van Leuven. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar Het KRO.nl voor uw minuut Ranking de Nieuws. Gaan we nu terug naar Utrecht. Terug naar de homofobie, althans de protesten daartegen met Martijn Gimius. Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie... officieel homoseksualiteit van een lijst met psychische aandoeningen. En sindsdien is deze dag de internationale dag tegen homofobie. Dat het nog wel eens zo is, ondervond Hans van Gemmert. U bent een aantal jaren geleden in Leidse Rijn gaan wonen, maar het beviel niet helemaal. Nee, klopt. Wij, uh, we zijn daar in een uh, zogenaamde multiculturele uh, wijk komen wonen. En we hebben daar uh, erg veel uh, problemen ondervonden. Hoe begon dat? Uh, nou, het begon met het, uh, het naroepen, het uitschilden. En uh, uh, dat is uh, van, uh, van kwaad tot uh, echt heel erg geworden. We hebben uh, stenen tegen de ruiten gehad. Uh, IJs in de winter, stenen met vuurwerk. Uh, we zijn bedreigd. Uh, onze uh, autobanden zijn lek gestoken. Onze motorkap is bedreigd. Uh, hoe ontstond zoiets? Want ja, je, je loopt gewoon open straat. We zijn nu in Utrecht-Overvecht bij uw werk... En dan zien ze u lopen en denken ze gelijk, dat is een homo, die gaan we pesten? Nee, nou op een gegeven moment werd natuurlijk duidelijk dat er twee mannen op een bepaald adres woonden. En uh, het, het probleem, dat uh, zat er met name in de, in de allochtonere jongeren uit de buurt. En die, uh, ja, die, die vonden het nodig om op een gegeven moment te roepen. En uh, to, toen wij het zat waren, want het was al behoorlijk wat keren gebeurd toen wij erop gereageerd hebben. Uh, to, toen is het eigenlijk heel erg uit, uit de hand uh, gelopen zo erg uit de hand dat u weg moest. Ja, we, we hebben er uiteindelijk zelf voor gekozen om, uh, om weg te gaan. En dat was uh, meer omdat, uh, nou, we zijn daar een enorme strijd aan gegaan. En met de jongens en met de, uh, met de ouders, met uh, wijkwerk, met de uh, politie ook daar, uh, daar in, de buurt. in de buurt. Maar wij hadden meer zoiets van, nou, op deze manier willen wij niet oud worden. Wij uh, willen gewoon weer rustig wonen en niet uh, continu lastig gevallen worden. Wat betekent dan de dag tegen homofobie voor u? Ja, deze dag is voor mij een dag als, als alle anderen. En uh, deze dag die krijgt voor mij geen speciale aandacht. Want uh, de, we hebben uh, twee jaar lang uh, deze uh, de aandacht uh, op alle dagen gehad. En, uh, maar ik ben, uh, ik ben wel blij dat er, uh, ja, dat, er, dat er toch weer aandacht is. En dat we even kunnen laten horen dat het uh, nog allemaal niet in orde is. Dat er nog wel het een en ander moet gebeuren. Marcel Dekker van het COC, uh, homo-belangenorganisatie, staat dit... Nou, op zichzelf, dit verhaal? Uh, nee, dat staat niet op zichzelf. Uh, uit de cijfers blijkt dat uh, in 2009 ten opzichte van 2008 het uh, aantal homo incidenten homo-gerelateerde uh, incidenten, is gestegen met 13 procent. Uh, en 7 van de 10 uh, homo uh, homo's hebben te maken met fysiek of verbaal uh, geweld. Uh. Ja, nou, had meneer Van Gemmert vooral last van allochtone jongeren in zijn buurt. Ja. Um, vanmiddag wordt er nog uh, een verklaring ondertekend... Ja. door een aantal kerken en het COC hier in de Domkerk in ja. Utrecht. Uh, uh, onder andere minister Van Bijstenveld is daarbij aanwezig. Um, ja, de kerk, daar zitten ook nog wel eens mensen die zeggen van... ja, homo's niet te dicht bij mij... Wat betekent dan nog zo'n verklaring? Zo'n verklaring is op zich een heel mooi statement van de kerk. Maar er moet natuurlijk wel vervolg aan worden gegeven. Je kan denken aan voorlichting door de homo's binnen de kerkgemeenschap... over homoseksualiteit, Dus dat er meer bekendheid aan wordt gegeven. Want homofobie, ja, dit was natuurlijk een extreme vorm bij meneer Van Gemmert. Ja. Fysiek geweld, vernielingen. Ja. Maar je hebt het natuurlijk ook nog in kleinere vorm. Mensen negeren, mensen ja, links laten liggen. Ja. ja, dat klopt. Maar daar wordt... Dat wordt niet geregistreerd. Uh, uh, en en ja, daar, daar valt dus weinig over te zeggen. En dat soort dingen gebeuren ook. Maar uh, nogmaals, het is moeilijk te onderbouwen. Maar zou zo'n verklaring daaraan bij kunnen dragen... dat ook dat kleine homofobe gedrag wat zou kunnen afnemen? Uh, niet alleen zo'n verklaring. Uh, nogmaals, je moet ook bekendheid aan geven. Hè. We zijn uh, groot voorstander van, van voorlichting. Hè. Uh, onbekend maakt onbemind. Uh, doen jullie ook op scholen? Uh, we doen voorlichting op scholen. Uh, maar twee derde van de scholen uh, geeft geen voorlichting uit... Uh, Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat uh, het niet geven van, uh, van voorlichting een, een voedingsbodem is voor homogeweld. Uh, dus het heeft uh, wel degelijk uh, veel toegevoegde waarde. Zit is die verklaring met veel plezier tegemoet, meneer Van Gemmert? Uh, ja, veel plezier. Ik vind het fijn dat de aandacht er is vanuit de kerk. Prima, ja. Hoe gaat het nu met u, buiten Leidsche Rijn? Uh, ja, het gaat nu prima met mij. We, uh, we wonen nu heerlijk rustig en uh, we zijn weer tot rust gekomen. En, uh, maar er speelt nog wel het een en ander. Dat, uh, dat er is van alles gebeurd in, in Leidsche Rijn. En, uh, Bent u er nog wel eens geweest? Ja hoor, we zijn er nog wel eens geweest. We hebben er nog wel eens rondgelopen. Ja. Maar de, de dingen die er gebeurd zijn, dat is ook uh, toegelaten... Door, uh, door instanties en uh, gemeenten ook onder andere. En daar gaan we uh, zeker nog iets mee doen. Ook daar ligt nog een, een mooie handschoen die aangetrokken kan worden... door de gemeente en de instanties. Zeker, ja. De, de gemeenten zouden nog veel alert op, op kunnen reageren. Klopt. Ja. De dag tegen homofobie. Ik vrees dat hij er volgend jaar gewoon weer is. Hè? Dat denk ik ook, ja. Marcel Dekker van het COC en Hans van Gemmert. Bedankt voor uw verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Ook bedankt. Bijdrage was dat van Martijn Grimius. Straks, de teller staat nu op ruim 14 biljoen dollar. En nog altijd loopt de staatsschuld van Amerika steeds verderop is het nu goed nieuws. Positive News Network. Venus Gordon. Hoe how you say dat in Swedish? Gordon, Gordon. Venus Gordon. Ja, Gordon. Dames en heren, maar eens beginnen met het feliciteren van het genootschap Onze Taal. Die bestaan nu 80 jaar. Het begon als vondstrijders tegen de Duitse invloed op onze taal. Tegenwoordig drukdoende met het voeren van achterhoedengevechten... tegen de anglificering, latinisering, japonisering... om niet te vergeten de Sino... Sino... Sino... Sino... sino tegen, tegen China. Hartelijk gefeliciteerd. Dan nog even snel. Acht mea kwamen in de kranten vanochtend met schokkend nieuws. Uh, uit onderzoek blijkt namelijk dat 53% van de bevolking vindt... dat Nederland zich in de verkeerde richting ontwikkelt. Maar ruim 28% vindt dat niet... Gefeliciteerd. Werk aan de winkel, op zoek naar de goede richting. Dat kun je deze week in de Week van de Amateurkunst bijvoorbeeld doen... door eens even lekker alle frustraties van je af te zingen... af te fotograferen of af te beeldhouden of af te schilderen. Ellen Groenewegen. Ellen Groenewegen uit Deventer doet dat laatste. Uh, landschappen. Landschappen. Met acrylverf. Ja. Uh, we hebben ook wel modeltekenen. tekenen. Dan... Iedereen uit de kleren daar in Deventer dan? Of, uh... Nou, iedereen We houden het, het model kuis. gelukkig. Ja. Hè? Want u gaat zelf uit de kleren. Wat zegt u nu? Nee, een model. We hebben oh. dan een model. Ja, ja. Maar ja. die gaat niet uit de kleren? Ja, ja, ja. Oh, die gaat helemaal uit de kleren? Ja. Toe maar. En dat, dat wil zo iemand wel doen voor de amateurs? Ja, natuurlijk. Ja. We hebben professionele begeleiding hoor van uh, nou, beroepskunstenaars. En uh, die gaan ook uit uh, de kleren? Ja. Um, wat, wat beschouwt u nu als uw mooiste werk? Kun je dat zo zeggen? Ja, dat is moeilijk. Nee, dat begrijp ik. Dames en heren, wie de richting kwijt is, moet investeren in zijn seksleven. Dat kun je doen op een hotelkamer in New York. Maar veiliger is het om naar Skouroep, Zweden, te vertrekken. Daar runnen de 73-jarige Olke Friedel en zijn vrouw Ilva Fransen een erotisch hotel. Yes, we have three three love rooms, uh, as we call it. Love rooms. Uh, love rooms, yes. We started this for three, four years ago. Yeah. And um, he, she's working as um, erotic pedagogue. A prostitute, you uh, say? Sexologue. <laughs> No, say, say no. Oh, oh, not a prostitute. Okay, now no, no, I thought your wife was a prostitute, but it, she's not a prostitute. She's uh, No, no, uh, no, she's working as erotic ah, pedagogue. Oh, okay, okay. And, yeah. And, um, yeah. Um, um, yes, well, y your hotel's especially very interesting right now for people like Strauss-Kahn. Do you know Strauss-Kahn? Uh, who? Vizca? strauss Strauss-Kahn. He's a dirty man from uh, France, um, boss of the IMF. I have no comment on that. Oh no! But no, no. my question to you, my last question was: Do you have chamber, chambermaids? Uh, if we have sexual service, yes, like no, no, we don't no. Have The beauty. Okay, but uh, no chambermaids the then, eh? The no chamber, no, no, no, no, no chambermaids, Mr. O'Grady. Uh, okay, then uh, the Strauss kahn cannot com come to you because he likes uh, chambermaids very l much. So. Uh, Brengen van het goede nieuws was Marcel Dekker. Het is bijna 8 minuten voor 10, we gaan naar de Verenigde Staten... waar de staatsschuld inmiddels is opgelopen tot ruim 14 biljoen dollar. Dat is een 14 met 12 nullen. Astronomisch hoog bedrag en de staatsschuld zal waarschijnlijk nog verder gaan stijgen. En dat mag eigenlijk niet, want de wet kent een plafond... en dat plafond wordt nu overschreden, maar geen nood. We gaan dan gewoon het plafond weer wat verhogen. Lijkt me zo, Michiel Vos in New York. Heb ik het bij het rechte eind of niet? Ja, je hebt het helemaal bij het rechte eind. En dat plafond wordt inderdaad eens in de zoveel tijd verhoogd, al zo'n beetje 80 jaar. En dat is dus een soort raar spel waarin de Amerikanen steeds denken dat ze dan, omdat ze het plafond verhogen, het gaan hebben over hoe uh, hun fiscale huishouding en financiële huishouding eruit moet zien. Maar dat gebeurt niet echt. Uiteindelijk wordt het plafond gewoon steeds weer verhoogd. Ja, en de vraag is, hoe lang kan dat eigenlijk goed gaan? Ja, dat is een grote vraag. Uh, veel economen, laten we maar even bijvoorbeeld één econoom nemen die hier heel veel heeft over heeft gezegd. Dat is een, een, een vooraanstaande econoom bij Harvard, die zegt. ja, als het als de schuld meer dan 90% van je bruto nationaal product is... dus de economie, de totale economie van je jaar... ja dan moet je toch wel heel erg gaan opletten. Want dan gaat je economie minder snel lopen. Dan gaat het minder snel groeien omdat je zoveel schulden hebt. En dat, dat, dat niveau zijn we al bereikt. Want ja. de schuld is al meer dan 90% van totale economie in Amerika. Want die is niet veel groter dan 14 biljoen. Ja, nou kan ik me herinneren dat toen uh, president Obama werd gekozen... toen zaten we midden in het hart van de uh, financiële en economische crisis... en toen zei hij, de overheidsuitgaven uh, gaan aanbanden, inkomens aanbanden... we gaan zorgen dat die overheidshuishouding, uh, dus het, het huishoudboekje van de staat... weer op orde komt. Nou, daar, daar is dus geen bal van terechtgekomen. Juist de andere kant op gegaan. De uitgaven zijn enorm toegenomen. Nou komt dat via, hè, do, de, de, de, uh, dat zegt het Witte Huis natuurlijk, bij, bij monden van Obama steeds. Luister, dat komt door de financiële crisis. Wij moesten wel. Wij gingen als een soort Keynesiaanse economie gewoon weer, ja, een overheid, weer aan de, aan, aan de slag. Wij gingen uitgaven maken zodat de privésector weer ging draaien. Maar het feit is wel, wat jij zegt, is dat, dat, dat de uitgaven enorm zijn toegenomen. En dat het financieringstekort, maar ook de staatsschuld, enorm zijn toegenomen. Ja, maar goed, de vraag is of dat niet leidt tot een hele grote een nieuwe economische en financiële crisis in de Verenigde Staten. En dus dat, dan ook mondiaal. Daar wordt dus. Nou, daar wordt. Daar wordt dat is het gekke. Daar is men wel bang voor. Daar is het grote publiek een beetje bang voor. En daar zijn de economie, economen in Amerika... de mensen die hier hè, over uitspraken doen... in allerlei rapporten en op televisie... die zijn daar zeker bang voor. En die zeggen dat de tijd echt is gekomen... om niet alleen maar een beetje te gaan snijden... Met een, en met een kaasgaaf te werken te gaan... maar echt diep te gaan snijden in de uitgaven, ja. uitgavenpatroon. En ook wel in de inkomsten. Misschien moeten de belastingen wel omhoog. Nou, dat is al zeker een, een, een zeer groot debat in Amerika. Ja, maar Michiel, er komen nieuwe presidentsverkiezingen aan. En er is geen president... Geen zittend president die gaat roepen, we gaan de belasting omhoog gooien. Nee, en daar zit dus precies het probleem. Elke econoom zegt, zonder belastingverhogingen kan het eigenlijk niet. Als je daar niet over wil praten, dan is het eigenlijk een beetje een onzindebat. Ja. Maar inderdaad, de politiek wil daar niet over praten... en wil het alleen maar hebben over kleine ingrepen in het uitgavenpatroon. En dan de meeste economen, de meeste serieuze economen zeggen dan... ja, dan heeft het eigenlijk niet veel zin. En dan blijven we zitten met een groeiende schuld. Niet ja. eens een, een, een schuld die... Dat blijft gewoon groeien. Ja, en dus gaat er iedere keer weer wat van dat uh, uh, binnenlands uh, bruto product af. Of bruto binnenlands product, wat we met elkaar verdienen. Ja. Althans, wat de Amerikanen met elkaar verdienen. Het gaat Goed. niet zozeer om de grote Schuld, het is vooral het traject van de schuld, dat ja. steeds omhoog gaat. Dat is het probleem. Goed, dus dit probleem zal er wel even blijven bestaan. Uh, 2 augustus ja. is geloof ik de dag dat het bedrag echt daadwerkelijk het plafond gaat overschrijden. Ja, dan is het echt, dan is het echt crisis, ja. volgens uh, de minister van Financiën van Amerika. En in de tussentijd maken wij ons hier in Europa druk over de Grieken die niet uh, kunnen uh, voldoen aan hun begrotingseisen. Ja, in Amerika uh, voldoet iedereen nog aan zijn begrotingseisen. Hè. Elke staat wordt uiteindelijk door de federale overheid overeind gehouden. Zo'n beetje zoals de EU uh, Griekenland bijvoorbeeld overeind houdt. Maar uh, inderdaad, uiteindelijk komt ook daar denk ik wel een einde aan. Dat eindeloze uh, solidariteit tussen staten en tussen de federale overheid en verschillende staten. Want meerdere ja. staten zijn natuurlijk meer afhankelijk van de overheid dan andere. En dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat leidt tot frictie. Ja, begrijpen eigenlijk Amerikanen iets van het feit dat uh, de rijke West- en Noord-Europese landen, de Grieken, nu helpen? Nou, niet echt. Er wordt wel een beetje gekeken naar de Europese Unie als... Uh, dat kan toch niet dat, dat, dat uh, rijke landen, laten we zeggen, Duitsland inderdaad, landen als Griekenland een beetje moeten, uh, moeten doen aan een bail-out, hè, dus moeten, moeten veilig stellen. Dat, dat is in Amerika wel vreemd, uh, maar we staan er wat verder van weg. Uh, ja. hebben we hebben het niet zo direct daarmee te maken. Ja, het maar heeft direct... alles te maken met de Nederlandse, Duitse en andere Noord-Europese banken die er ook tot hun nek toe aan inzitten en dat er anders een nieuwe bankencrisis komt. Maar ja. goed, dat is weer een heel ander onderwerp. Michiel, dankjewel vanuit New York over de Amerikaanse staatsschuld die dus als maar groter wordt. 12 biljoen dollar. Straks, dames en heren, de musical bestaat 50 jaar... en de wet om criminelen in de horeca op te sporen. De Bebop is veel te ver doorgeschoten, vindt Horeca Nederland. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na de reclame het is nieuws met Jan van der Putten. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo. Van de wiel bij de tweede paal, daar gaat hij! 1-0 voor Ajax! Het is Siem de Jong, die de bal bij de tweede paal kan binnen tikken. Oh, hij zit er gewoon in, die een eigen doelstuk... Dus, oh. 2-0 voor Ajax. Dat Twente doet wat terug. Het is 2-1 door het knal van Theo Jansen. En dan komt het antwoord wel heel snel naar Eriksen terug. naar De Jong, De Jong! Jong. Doelpunt voor Ajax! Het lijkt me dat hij binnen is, hoor. De derde de Radio 1. Na 7 jaar wachten is Ajax kampioen. Het nieuws van alle kanten.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 Schat, die offerte van de hypotheekadviseur, zijn we daar nou echt blij mee? Ja, blij mee. We hebben maar één offerte. We hebben niets om het mee te vergelijken, toch? Ja, dat is waar. Maar, maar waar toveren we zo 1, 2, 3 nog een offerte vandaan? Als u weinig tijd heeft, kunt u ook online een hypotheekofferte aanvragen. Op abnamro.nl slash hypotheek. Deze heeft u dan binnen een uur. Ook dat is een hypotheekofferte anno nu. ABN AMRO, de bank anno nu. De ABU bestaat 50 jaar. Maar wat heeft u er eigenlijk aan?